Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen, maar in het zuidwesten ook opklaringen. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat tussen Stroe en Hoenderloo vijf kilometer na een ongeluk. De rechte reis ook is daar dicht. En op de A6 Lelystad richting Muiden. Dan staat tussen Lelystad en Almere buitenwest 5 kilometer na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan beter niet via Breda rijden, maar via Roosendaal Bergen op Zoom. Want in België staat op de e 19 een lange file door werkzaamheden bij Sint Jop in het goor. Daar is namelijk maar één reis ook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah.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 Legend en de uh, Roots. Wake up everybody. 9 uur alweer Message from the Beach, Ben. Ja, wake up everybody. Tegenover mij zit uh, Maxime Gaasman. <laughs> Hij zegt, ik, ik ben kapot, maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Wij zitten uh, bij Message on the Beach in de haven van Zandvoort. De hele dag vanaf 10 uur vanmorgen tot 9 uur vanavond maken wij deze uitzending uh, uh, rond. En uh, de heren van de zandsculptuur zitten tegenover mij. Dus ik wil toch nog even beginnen met de prijsvraag. En, Goed. en de prijsvraag is hoeveel kilogram zand is er gebruikt voor de zeven zandsculpturen die nu gebouwd worden. Uh, er staan er vijf hierboven op het Badhuisplein, er staat er één bij, de, uh, bij het museum en de ander staat op het kerkplein. Uh, Maxime die, uh, bouwt hier op het uh, Badhuisplein, maar hij heeft er al vijf gebouwd, uh, moet ik mini zeggen, of uh, verkleinde uitgaven. Hoe je het wil noemen, ze zijn een stuk kleiner dan de wedstrijdscultuur in ieder geval. Ze staan uh, op sokkels en in, uh, op, op tafels in de verschillende locaties in uh, Zandvoort. Ja, dan de locaties uh, die, uh, die zijn de VVV, het Holland Casino, uh, dat is in de hal hè? Uh, uh, met... Vorig jaar stond hij in de hal, maar dit jaar hebben we hem buiten neergezet. Op buiten? Ja, voor de deur. Ik wou net dus zeggen, iedereen mag wel in de hal, maar niet verder het casino in. Maar je kan dus uh, buiten kan gaan kijken uh, naar het, uh, de verkleinde uitgaven van... Dan bij Sheila's Broodjes in de Halterstraat. Bij uh, Tromp de Kaaswinkel. En in de bibliotheek. Tromp... Die heb jij gemaakt. En die zijn ook allemaal op thema gemaakt. Heb jij ook... Ja, ja. ja. ja. Heb jij dat ook uh, verzonnen? Het grote oor bijvoorbeeld in de VVV? Of nou, heb je daar... Het is een combinatie van. Zeg maar. Ik heb wel vrijheid gekregen om, uh, om, om leuke sculptuurtjes te maken. Maar er was bij sommige locaties wel een bepaalde wens uh, wat er, of dat mogelijk was. En, uh, dus het is een samenwerking tussen de locaties en, uh, en ondergetekenen. Dus de, de VVV wilde graag een luisterend oor? Nou, die vonden het wel fijn om af en toe gehoord te worden. Dus die uh, <laughs> hebben we daar uh, gevraagd. Goed voor de marketing Ja, gehoord worden is goed voor de marketing. Wij zeiden in ons persbericht het oor van Van Gogh is gevonden. Dat is oh, het, het oor van Van Gogh is gevonden in het persbericht van de VVV. Ja, nou die dus zit ook weer. Um, heb jij, uh, Henk, daar uh, ook veel bemoeienis mee met die, uh, met, met die miniaturen? Uh, ik bij deze miniaturen iets minder, omdat ik uh, ergens anders bezig was. Dus, uh, maar de Zandacademie uh, zij heeft daar natuurlijk wel uh, ja, uh, ook iets te vertellen. En doet dat in overleg met... de. Uh, ja, met Kaashuistromp of met de BIEB. Mm -hmm. Dus uh, wordt allemaal uh, in samenwerking gedaan, ja. Je, je noemt het al, hè, de Zandacademie. Dat is in, in Nederland. Maar jullie, ja. jullie zitten in, in een grote verband. Klopt. Uh, de Zandacademie is echt... Uh, ja, Punt NL? Laatst, uh, ja. En de World Sand Sculpting Academy, de WSSA, is ja, de wat overkoepelende organisatie die het wereldwijd doet. Uh, en daar zijn jullie uh, lid van? Uh, dat is het bedrijf waar de Zandacademie onder valt, okay. als het ware. Dus, uh, en die zendt die, die uit. Ja. ja. Je bent de hele week nog bezig. Hè? En, uh, ik ben een paar keer bij de prijzendrijding geweest. En dan zie ik allemaal spannende gezichten. En dan en ontploft er eentje. Ja. Um, maar dan zie ik ook heel veel uh, verbondenheid. Ja, Wij zijn allemaal, wat dat betreft, zijn we conculega's. Zoals we dat bij een mooi woord noemen. We staan hier uh, deze week uh, eigenlijk uh, ja, te strijden tegen elkaar. Omdat dan zijn we dus concurrenten. Ja. Maar letterlijk afgelopen week en letterlijk uh, na dit festival... dus na volgende week, dan zijn we weer collega's. Omdat we weer gezamenlijk aan een ander evenement bouwen. En dus we, we kennen elkaar onderling allemaal. En uh, ja, we helpen elkaar, we steunen elkaar. Je kunt vragen stellen aan elkaar. en De ene heeft technieken ontwikkeld die de ander ook graag wil toepassen. Dus we leren heel veel van elkaar. Dus ja. zo doe je een wedstrijd en zo doe je een evenement. Ja, precies. Zo gaat dat. Er zijn... Uh, maar wat is het volgende evenement eigenlijk? Want ik zit even te denken, je, je bent nu hier klaar. In Zutphen was het gewoon een hele grote. Uh, uh, niet in, in Zutphen weet ik niet zoveel van. Uh, maar er zijn meerdere evenementen in Nederland. En, en mijn, volgende project, uh, mijn volgende twee projecten is eentje in, uh, in Garderen op de Veluwe. Ga ik nog wat demonstraties geven. En dan ga ik naar Sneek. Daar waar ik het Nederlands kampioen ben geworden. geworden. En daar ga ik ook een, een cursus geven. Voor de mensen die de, die de fijne kneepjes van dat vak willen leren. Ja, ik vind het wel grappig. Want ik hoor demonstratie. Ja. En ik hoor lesgeven. Ja. Uh, hoe, hoe demonstreer je dat? Laat je dan zien wat je aan het doen bent en, en, en mogen mensen dat dan nadoen? Nee, ja, een, een demonstratie is iets zeg maar, waarbij mensen kunnen kijken en vragen kunnen stellen. Dus eigenlijk is datgene wat we hier staan te doen, is eigenlijk ook een live demonstratie. We bouwen het terwijl het publiek kan kijken hoe we het, hoe we het doen. En als ze geluk hebben, kunnen ze ons ook nog aanspreken... en kunnen we antwoord geven. Dat was, dat was net mijn vraag. Kan, kan iemand jou gewoon aanspreken? Ja, natuurlijk. Ik ben gewoon een mens. Mensen kunnen me gewoon al de vragen stellen zonder enig probleem. Maar ze moeten ook weten uh, dat het natuurlijk wel vrijdag klaar moet zijn. Dus ik heb ook regelmatig een koptelefoon op uh, gewoon met een muziekje... Uh, om me goed te kunnen concentreren op het werk. Want anders dan sta ik de hele dag aan het hek uh, te praten en, uh, met de mensen. En dat schiet natuurlijk niet zo op. Maar af en toe neem ik afstand van de sculptuur... en dan uh, ja, kunnen mensen gewoon vragen stellen. Moet je dat ook? Je bent... Uh... ...heel geconcentreerd bezig, zeker als je met die kleine mesjes bezig bent. Moet je dan gewoon eens een, een kwartier niet met je sculptuur bezig zijn... Dat is heel, heel persoonlijk natuurlijk. Uh, ik zelf vind het heel prettig om af en toe eens eventjes... Je moet sowieso afstand nemen. Letterlijk een paar stappen naar achter om het werk van een afstand te bekijken. Want als je continu met je neus erbovenop zit... dan, dan zie je niet uit, nee. het uiteindelijke resultaat wat het publiek ziet. Dus je moet af en toe wat naar achter lopen. En ik vind het zelf inderdaad wel fijn om af en toe gewoon eventjes heel wat anders te doen. Eventjes weg, even rondje lopen, even gedachten op wat anders en dan weer verder. En dan komt Henk voorbij en die zegt, well, moet jij niet eens een keer gaan snijden? Nee, nee, absoluut niet. Uh, we werken goed met elkaar samen en uh, de kunstenaars kunnen zelf goed inschatten wanneer ze bezig zijn of wanneer ze even afstand nemen of even kort een pauze nemen. Dus maar kijk, hetzelfde jij, hetzelfde. kijk jij dan naar de voortgang? Want uh, jij natuurlijk, weet wat het ongeveer natuurlijk. moet worden. Jij weet dat uh, vrijdag de jury voorbij komt om een bepaald tijdstip. En dan dus er zie zijn, je nog een half beeld wat niet af is. Uh, dat klopt. Dus er zijn zeker een aantal punten waar we dan maar nogmaals in goed overleg uh, met elkaar over praten. En dan eventjes nog de puntjes op de i zetten van: hé, hey, kom op, uh, let je nog daarop en let je op de tijd. Dus, uh, want ja, wat, wat u ook zegt, het is natuurlijk wel een wedstrijd. Dus, uh, Aanstaande vrijdag is de Parijs uitreiking. Hoe laat komt de jury voorbij? Uh, om half drie houden de kunstenaars op en dan hebben, hebben zij tijd om nog eventjes om te kleden voor de opening. En vanaf uh, om vijf uur is dan uh, de opening en in die, tussen die tijd wordt er uh, gejureerd. Uh, vind je tegen als ik dat heel kort vind? Ja, ik, ik, ik heb je het moet, je niet moet, Je moet zeven uh, ja. sculpturen. Wie zit er in de jury? Um, wat ik zover ik weet, uh, de, de voorzitter van de jury is Marcel van de ja. en Daarnaast zijn er nog twee kunstenaars en de directeur van Holland Casino. Ja, de wethouder en iemand van de Zandvoortse Courant. De wethouder en, en Marcel dan, oké. Okay. Ja. Van de Zandvoortse Courant. Je, je, uh, je moet zeven sculpturen af. Of, of zouden ze dus om een uur of elf al gaan rondlopen om, om daar indruk van te krijgen? Nee. Echt binnen twee uur? Ja. Rapp, rappe jury. Ja. Maar goed, als dat de opdracht is van de dames en heren jury, dan moet dat gebeuren. Jullie kunnen je nog even omkleden. En daarna uh, is het het moment daar. En dat gebeurt uh, nu hier op het Badhuisplein. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om uh, uh, daar te komen kijken naar de opening en de prijsverstrijking. Om vijf uh, uur is die prijsverstrijking. En ik neem aan dat de wethouder de prijs gaat uitreiken. En dat is de wethouder Kuipers. Niet, maar... wethouder Bluis. Wethouder Bluis. Meneer Kuipers zal nog op vakantie zijn. Nee, het is denk uh, ik. cultuur. Het is cultuur en cultuur is uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Die man die doet vrouw alles, want gisteren was hij veilingmeester bij de Macrayo. Dus het is een oor aan het deze keer. En de directeur van het Holland Casino. Ja, en de directeur van het uh, Holland Casino, meneer Erik Svemmen, die, uh, die komt ook. Het wordt natuurlijk een hele gezellige happening op het Bata Pijn, hoop ik. Um, ik weet een heleboel. Ik ben een stuk wijzer geworden. Ik heb een, uh, een gesloten, gesielde... Met een handtekening bevestigde envelop hier liggen. Die op een afstand ingevuld is. Onder toezicht van een aantal uh, mensen die hier uh, om mij heen zitten. En daar staat in hoeveel kilo zand er gebruikt is uh, voor uh, deze zevelscultuur. Ik wil jullie ontzettend bedanken uh, voor jullie komst. Want jij uh, wil eigenlijk gewoon achterover gaan liggen volgens mij. Nou, ik uh, ben wel toe aan een uh, klein aan, biertje. Aan een, aan een lekker drankje <laughs> ja, eigenlijk. Uh, <laughs> ja, ja, klopt. Nou, <laughs> ja, dat kan, kan voor ons worden. Heren, dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Goed, dan gaan wij nog even een plaat draaien wat een beetje toepasselijk is. Send, nee geen brandend zand, ik zie jullie al kijken. <lacht> maar het is uh, Dido met Cent en Shoes. Sorry je voorbij komen bij het strandleven bij ZFM en dat doen we al de hele dag vanaf de haven van Zandvoort Rupert Holmes dus met hem en daarvoor Dido met Sand in My Shoes wil je nog een gokje wagen? Dan kan het want uh, hier staat de flip over voor de prijsvraag van vandaag de dinerbond winnen bij de haven van Zandvoort hoeveel kilo zand is er gebruikt bij de EK Zandsculpturen in Zandvoort On that funny day didn't know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 Way, this thing might leave the ground How would you like to fly That summer queen shoe But you still deserve the crown Or Hasn't it been found Mama, listen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 It, don't it come on? It feels like something's even come up. On. Can I leave? Yeah. with you well, lady, I don't know, but sure I'm sure good to me. Yeah. Sing it one Got more time. It feels like something's even yeah. up.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 Timberlake met uh, Signorita. En daarachter Sade met Hang on to your love. Ben. Ja, we kijken weer toch nog even naar buiten. Vanuit de haven van Zandvoort. In Zandvoort. Strand en Negen. En we zien een prachtige boot voorbij komen. En die gaat uh, richting Priseel en Muiden. Uh, een hele andere badplaats als, uh, als Zandvoort, Lana. Um, we hadden het over de verschillen. Hè? En uh, wij zijn uniek ten opzichte van de Muiden. Muiden op de haven. En nu ook de haven daar. Uh, we houden het even op Zandvoort. Een experiment op de Boulevard. De, uh, de winkeltjes. Ja. Wat, wat vind jij daarvan? Uh, nou ja, wij waren natuurlijk een van de vijf uh, die meegingen ja? aan het experiment. Uh, nou, wat vind ik ervan? Allereerst uh, groot succes. Uh, in die zin uh, dat wij hebben natuurlijk meegedaan, we hebben daar uh, uh, zeven dagen per week, uh, vier weken lang, uh, uiteindelijk werd het de. de try out de twee weken verlengd, nou, dat was voor ons wat lastiger. Want wij ja. hadden echt daarvoor mensen aangenomen. En, nou ja, dus die twee, laatste twee weken waren voor ons wat lastiger. Maar die, die eerste vier weken ja, zijn we elke dag uh, open geweest. En we hebben elke dag wel iemand gehad. En op mooie dagen waren het natuurlijk meer mensen die zeiden... Wat ontzettend leuk en dit had er altijd al moeten zijn. Of, of, ja. of eigenlijk verbaasd van, oh, was dat er niet altijd al? Dus in die zin is het echt hartstikke goed geslaagd. En uh, ben ik groot voorstander van. Natuurlijk zijn er wel wat dingen waarvan ik denk... nou ja, misschien uh, moeten we ze uh, dichter bij elkaar zetten. Uh, of of uh, op een andere manier. Um, hè, we hadden nu uh, dat je van 12 tot 6 in ieder geval open moest zijn. En misschien moet je wel zeggen... we doen het juist in de ochtend en de avonduren. Dus er zijn, het was ook een try-out, Het was om van te leren. Nou, er zijn genoeg punten om nog van te leren. Maar ja, persoonlijk vind ik het een enorme toevoeging... aan het, nou ja, het, het beeld uh, wat de toerist meekrijgt... op het moment dat ze Zandvoort bezoeken. Nee, als je uh, naar een aantal... Ik wil dat niet vergelijken omdat we geen, geen badplaatsen gaan vergelijken. Maar in het buitenland zie je ja. uh, bijna op elke boulevard ingang van havens... ...zie je een sliert van dat soort, ja. uh, dat, dat soort tentjes. En, uh, en er wordt ook nog wat verkocht. En dat hoop je natuurlijk hier ook. Uh, de kritische nood, want er wordt heel uh, in, in kranten geschreven dat het al geslaagd is. Uh, ik moet toch uh, met, met een aantal zandwoorders constateren... ...dat een aantal uh, uh, een plakplaatje hebben op een huisje... Vanaf 12 uur zijn wij open bij Mooi Weer. En dan loop ik dan langs met Mooi Weer en is het huisje dicht. Ja. Uh, nou, om te is, beginnen... daar een, is daar een, een, een afspraak over? Nou, om heel even... Je begon met we moeten niet vergelijken. Daar bedoelde ik natuurlijk niet mee dat je niet kan leren. Hè? Dus wat, nee? precies wat jij zegt. Wij hebben dat ook... Uh, of wij. Uh, het was absoluut een initiatief en een idee zelfs uh, van de wethouder. En ook met die uh, gedachte natuurlijk ook dat dat in het buitenland hartstikke leuk is. En daar zeggen we het wel al meteen. Dat is in het buitenland. Um, ik ben met jou kritisch. Want wij waren wel alle dagen. Behalve dan de dag van de windkracht 10. Uh, was Ooit niet heel veilig. Nee wij niet. Oh. Vier van de vijf waren er af. en nummer vijf waren wij. Dus geluk bij een ongeluk. Maar het was natuurlijk niet veilig om daar te zijn. Maar alle gekken tot het stokje. De andere dagen. In ieder geval van die vier weken die we hadden afgesproken. Uh, zijn wij open geweest. Um, en absoluut. Er waren dagen bij dat we 0 euro omzet hadden. Nou waren wij natuurlijk niet ingericht op omzet. Nee. Want wij, wij zijn er vooral om toeristen informatie te geven. Uh, ik ben er ook kritisch op. Ik heb ook daar gehad. Ik denk, ja jongens, waarom zijn we niet open? Maar ook daar hebben we heel veel van geleerd. Dat het ander soort huisjes zouden moeten zijn. Uh, als jij namelijk... Uh, ...handel hebt die... Hè, ...kleding en dat soort dingen die wil je uithangen... ...want anders ja. ziet iemand het niet... ...en dan kan het heel erg mooi weer zijn... ...maar het waait heel hard... ...en dan was het al meteen heel lastig... van dingen waaiden weg... ...dus we zijn ook daarin niet het buitenland... ...dus we moeten dan voor de volgende keer wel kijken... ...hoe kunnen we het anders inrichten... Uh, ...zodat... Um, ...nou ja, dat je, dat je ook min met wat minder weer... ...dan is min minder weer niet eens eigenlijk... ...dat de, de zon niet schijnt... ...maar met meer wind... Mm -hmm. Toch goed ingericht kan zijn. Maar ik ben met je eens, dat stukje vind ik ook niet, vind ik persoonlijk ook niet geslaagd. Nee. Want het was te vaak dat er. Nou, we hadden misschien in juli ook nog wel een beetje pech met het weer, maar dan nog uh, vind ik ook dat we te vaak. Uh, en dat moet je ook weer kijken, ja, hoe zorg je ervoor dat het niet te vrijblijvend is. Dus er zijn nog wel wat dingen uh, te verbeteren. Maar generaal, ik, generaal gezien als, uh, uh, als, als test is het leuk. Nou ja, en waarom roep ik, het is geslaagd? In die zin is het geslaagd dat het aanslaat. De, wat ik zeg. We hebben het ook geturfd. We hebben gekeken hoeveel ja. mensen. We hebben daar natuurlijk ook wel meteen. Uh, ook in de samenspraak met de wethouder. Die ons heeft gevraagd. Kunnen jullie dat ook eens in de gaten houden. Wat ik net al zei. Is echt geen woord aan gelogen. Zoveel positieve reacties van bewoners en bezoekers. Dus in die zin is het gewoon absoluut geslaagd. Alleen er zijn nog wel wat uitvoeringsverbeterpuntjes. Er, er zijn wat leerpuntjes. Zijn wat leerpuntjes ja, zeker weten. Eén van die dingen die ik... daar dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. En, en, en spijtig voor die mevrouw die net voor Bouwers Pallas staat. Dat is een windhoek van je ja. welste. Uh, en die mevrouw was zeer positief. Is ook uh, vaak open en dan zie je de hoedjes weer over straat ja. rollen. En dat zijn dingen die, ja. die moet je er even uithalen. Nou ja, op zich... Is het hartstikke leuk. Het idee is echt heel erg leuk. Nou, we hebben ook met elkaar gekeken. Van, ja, is het leuker als het dichter bij elkaar staat? Of, dus uh, Ik hoop dat er volgend jaar vervolg komt. Al dan niet met de VV als deelnemer. Ik, uh, of dat wel of niet de goede plek voor ons is. Dat is even ja, Daarover eventjes. Ja. Het, uh, het zijn allemaal Zandvoorts ondernemers toch? Dit keer waren het ja. in ieder geval allemaal Zandvoorts ondernemers. Blijft dat de bedoeling? Uh, nou ja, dat is... Dat is niet aan mij om te bepalen natuurlijk. Wat ik heb begrepen is dat er een kans is geboden aan... zo'n beetje iedereen die dat wilde. Uh, dat daar in eerste instantie niet door heel veel mensen op gereageerd is. Uh, ja, dat zal... Ik, ik ga even... Wat mijn aanname is, maar dat is een puur een aanname... dat de kans weer wordt geboden aan zandvoortse ondernemers... Maar op het moment dat die niet enthousiast zijn of niet mee willen doen, dat er dan verder zal worden gekeken. Dat is mijn aanname, maar ja, hoe dat zal gaan durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. We gaan dat uh, volgend jaar zien. En Andor, wat uh, heb je nu liggen? Uh, Linnard Kiddert volgens mij. Sweet open en Prachtig. One, two, three. <middels> jaar oud deze plaat van Train Drops of Jupiter. En de het keer met Sweet Home Alabama. Ook weer zo'n uh, prachtige keuze van uh, Andor Zandbergen die uh, de knoppen doet en meepraat in dit programma. Het kan niet uh, wel hè? Strandleven. Ja, hij kan het ook wel. En hij heeft er ook veel plezier in. En hij uiteindelijk weer eens een keer tijd om de radio te doen Andor. Eindelijk weer. Ja. Ja. Eindelijk weer, ja. ja. Um, We gaan het nog heel even kort hebben over het strand. Met Lana Lemmers. En dan uh, sluiten wij dit af met een muziekje, boodschappen enzovoort, enzovoort. Wij zitten nog steeds in de haven van Zandvoort. Mocht je nog meedoen met de prijsvraag om te raden... Uh, hoeveel kilogram zand er gebruikt wordt voor de zeven zandsculpturen. Kom dan gezellig langs en zet je naam en telefoonnummer... en het aantal kilo's uh, op het bord. Heb jij al uh, uh, berekend, Lana? Nee, maar ik of zit dat... jij de lijst niet te bekijken? Nee, maar ik denk dat het niet eerlijk zou zijn. Want ik denk dat ik het weet. Dus oh. dan, ga ik, dan ga ik het niet... Dat zou een beetje lullig zijn als ik dat dan opschrijf. Nou, ik, wat ik weet is dat er maar twee mensen weten hoeveel kilo er aangevoerd is. Exact, hè? Ja, oké, okay. maar wij hebben natuurlijk wel wat, wat dingen Promoties. gemaakt met ze. En, dus ik denk dat ik het weet, dus dan zou het een beetje flauw zijn. Misschien zit ik er echt enorm naast, maar volgens mij niet. Al was dat op, gebaseerd op acht. Maar ja, ik kan wel rekenen wat dat ja, dan natuurlijk. voor zeven zou zijn. Daar, daar gaan we het dan <laughs> niet verder over hebben. Nee. Maar uh, houd even in de mind... Ja, wat kunnen we eigenlijk winnen? Een uh, dinerboom voor twee personen bij de haven van Zandvoort. Nee, ernst, doe even mee. <laughs> ik hoor net, ik, uh, wij als deskundige jury uh, dis, uh, uh, disqualificeren ernst. Is dat zo? Ja, dat oh. kan niet. De, de, hier... Alleen, alleen uh, Lana kan meedoen. Nou, ik proef hier toch iets van, uh, <laughs> dat gaan we dus niet doen. We gaan het dus ook niet meer over het uh, gewicht hebben. U kunt nog wel hier langskomen en het gewicht... Uh, uh, op het bord zetten. En bij mij op papiertje. En dan uh, om kwart voor negen maken wij de envelop open. En dan uh, gaan we het zien. Ja. Uh, wat heb jij zelf met strand? <laughs> Jeetje. Ja, uh, veel. Uh, het klinkt wel een beetje stom. Maar ik denk dat heel veel mensen die in Zandvoort uh, wonen dat wel herkennen. Ik heb zelf uh, vijf maanden in uh, Engeland gestudeerd. En uh, het eerste wat ik ook gewoon deed was... Uh, Even, toen ik in Zandvoort was een weekendje, even naar de boulevard. Gewoon even de zee op snuiven. En um, dat is niet uit te leggen aan iemand die hier niet woont, die hier niet vandaan komt. En het is echt niet dat ik elke dag op het strand ben. Um, in de zomer wel veel, maar, maar als je er niet bent, dan mis je gewoon de zee. En um, ja, ik, het strand is wel zelf vroeger als klein kind al veel op het strand geweest, op het strand gewerkt. Nou, al heel lang... Uh, Bij welke strandten zaten jullie? Want het, het, het is mij bekend en ik was er ook zo een. Tenminste, onze familie was er zo een. Je zat, onze familie zat bij Klade punt. Ja. ja, wij zaten toen nog uh, 12a. Um, um, wat inmiddels uh, tegen alle bijgeloven in gewoon weer nummer 13, we 13 is. Worden, maar dat ja? was toen uh, absoluut uh, verboden. Dus dat was uh, 12a zaten wij inderdaad. En um, nou ja, daar ook later nog uh, gewerkt, toen was het al 13. Uh, ik kan dus, dus, me ja. nog wel herinneren dat je daar op het dak stond te dansen. Ja, dat was toen ik er werkte. <lacht> wij gingen elke dag om twee uur het dak op om een dansje te doen. Uh, ja, Doobie Brothers, Long Train Running. Elke dag uh, uh, deden wij dat dansje. En uh, dat wist ook gewoon iedereen die daar op het terras had. Van ja, we moeten even wachten, want we krijgen nu even niks te drinken, te, drinken. te drinken of te eten, want er wordt gedanst. En, uh, en nog steeds als ik dat dansje of dat liedje voorbij hoor komen en ik ben met een van die twee collega's, dan uh, gaat dat dansje gewoon nog even ingezet worden. Nee, was leuk. Goede tijd. En, uh, maar ja, wat, je vraagt, wat heb je zelf met strand? Ja, uh, behalve dat het nu werkmatig natuurlijk heel erg belangrijk is. Want ja, toerisme, uh, uh, daar, daar uh, uiteindelijk verdien ik mijn boot van maar een heleboel mensen in Zandvoort. Ik zit zelf al vanaf mijn veertiende actief bij de Rensbrigade. Inmiddels iets minder actief op het strand, maar nog wel in het bestuur. Um, ja, ja, het strand uh, zou ik niet zonder kunnen. Ik, uh, ik spreek mensen die... Uh, uh, in het dorp, hè, je kent dat wel. Als ik van vakantie terugkom, moet ik even naar de boulevard. Ja, ja ik herken het. hoor ik dan? ja. Ik, ja, ik herken dat en dat is echt, nogmaals, het is echt niet uh, het gevoel dat, dat ik elke opvoort. dag op ik bedoel, nee, er zijn nee. mensen die lopen elke dag even nee. naar het strand nee, nee, ik zou een heel mooi verhaal op als ik dat ook zou doen dat is niet zo um, wel regelmatig, zeker in deze <tie> hè, tijd van het jaar um, hardlopen toevallig gisteren weer een keer op het strand maar anders wel de boulevard of even maar um, ja het hoort gewoon bij ik, uh, ik spreek ook wel eens met mensen over de reddingspost. En die gaan elke dag zwemmen. Ja, die zijn er ook. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan altijd heel graag kijk... naar die <laughs> mensen die aan het zwemmen zijn. <laughs> nee, ik geloof dat ik in al die jaren uh, vijf keer mee ben geweest. Dan is het veel. Nee, ik, ik, dat... Nee, nee, maar dat is ook zo'n zoiets. Dat is ook zo'n hechte uh, groep zondvoerders. Ja, dat is echt heel dag, uh... Ja, maar ook gewoon... Uh, nou ja, mensen die dat misschien wel... 30 jaar, 40 jaar uh, doen. Ik heb geen idee, maar heel lang... En uh, daar komt ook, uh, inmiddels nemen ze hun kleinkinderen mee en uh, dat gaat allemaal mee zwemmen. En uh, elke, elke avond om half acht uh, is gewoon een uh, vaste prik, uh, wordt er gezwommen. Ja, heel leuk. Ja. Dat is de redensbegadering, daar gaan we straks even met, uh, met Ernst over praten. Want die uh, is speciaal. Die weet er ook wel wat van. Ja, nou, die weet <laughs> overal uh, van. Vooral van hamburgers, heb ik net gezien, daar weet hij heel wat van. Heerlijk City. Um, VVV, Strand, Circuit, Dorp. Ja. Uh, um, Kijk jij ook naar het achterland? Ja, absoluut. Ja, we hadden het net al even over dat DNA. Ja. En wat is uniek. Uh, en dat is natuurlijk die combinatie. Hè? We proberen ook. Uh, nou, er zit een hele theorie achter. Daar zal ik de mensen niet mee vermoeien. Maar we proberen wel. Uh, juist dat unieke te benaderen. Door al die drie. Om ook die samen. die uh, samen. Mm -hmm die samen lopen of, of, of eigenlijk die verbinding constant mee te laten nemen. Hè. Zoals een circuitrun dat is echt een typisch zandvoorts evenement, evenement, want je hebt dorp, strand en circuit daarin uh, verweven. En dat kan geen enkele andere badplaats in Nederland kan dat, want die missen gewoon het circuit. En dat is natuurlijk die, die um, ja, synergie oh, die eigenlijk niet. die zandvoort zo uniek maakt. En het achterland, ik noemde het net al even ja, Haarlem, Amsterdam, maar ja, vooral Amsterdam. Uh, uh, er zijn zoveel mensen die in Zandvoort zijn... Uh, die hier een week zijn. En die of omdat het weer het niet toelaat... maar of omdat ze gewoon een keer wat anders willen... even een dagje Amsterdam uh, meepakken. En ik weet nogal dat, um, dat... toen wij net begonnen... of ja, eh, ik zelf dan in een nieuwe samenstelling VV Zandvoort... waar het voorheen uh, regionale VV Zuid-Kennemant was... dat er ook wel werd gezegd... ja, en hoe kunnen jullie nou een, uh, kan je nou een product Amsterdam aanbieden? Ja, wij doen dat heel graag... want we weten gewoon dat mensen... ...daar heel graag naartoe gaan. Ja. En dan kun je ze beter maar gasvrij... Hè? Wij, ...wij verkopen arrangementen in Amsterdam... ...dat betekent dat ze in Amsterdam niet in de rij hoeven te staan... ...maar ook dat ze een goed gevoel hebben van... nou ...dat hebben we dan al hier geregeld, dat is veilig. Nou prima. En het verblijftoerisme zit in Zandvoort... ...en daar vandaan ga je dagjes uitmaken... ...of je nou uh, vanuit Noordwijk naar Amsterdam rijdt... ...of naar de Zaanse ja, of vanuit dan Zandvoort. dan kan je beter vanaf Zandvoort doen... ...want, Zandvoort want, doen, want ja. binnen een half uur sta je midden in het hartje van Amsterdam. We gaan zo even afsluiten... ...maar omdat we toch even over die trein uh, komen. Merk je dat als vijf, en vijf dat mensen echt zeggen van ik vind Zandvoort geweldig omdat ik overal naartoe kan met die trein? Ja, ja absoluut. Dat is echt. Uh, mensen vinden het gewoon heel erg prettig dat die trein er is. Dat we zo erg goed. Maar ook de bus trouwens. Hè, want uh, uh, we, hebben ook een, we verkopen een Region Day-ticket. En daarmee kunnen ze 24 uur met de Connection Bus okay. in de hele uh, regio uh, gratis reizen. Er wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. Zandvoort dus ligt gewoon heel erg goed gelegen in, uh, in een, een druk. Be bevolkte gebied daar. Met ja. heel veel te doen natuurlijk. En um, daar maken wij graag gretig gebruik van. Oké, okay, uh, Lana Lemmers, ontzettend bedankt voor je uh, tijd die je vrijmaakt om uh, op uh, strandleven te komen vertellen over de VVV en alle dingen die eromheen zijn. Um, wij zijn door het uh, uur heen. We gaan uh, nog een klein stukje muziek draaien. Andor, heb je nog wat leuks? Ja, ik wil uh, Lana wel even zien dansen op het dak. Dus. Uh... <lacht> nou. <Komt>, uh, <lacht> de <Laund -trainer> runners? <lacht> ja.